Mark Hoeken met het nos Journaal. In het debat over de burgerdoden die in 2015 in Irak vielen door een Nederlandse luchtaanval, is de Tweede Kamer kritisch over de communicatie tussen ministers onderling. Partijen vinden het raar dat berichten over burgerslachtoffers niet alarmerend waren. Toenmalig minister Hennis gaf op niet alarmerende toon informatie over de zaak, vermoedelijk ook aan premier Rutte, staat in een brief van Defensieminister Bijleveld. GroenLinks en Forum voor Democratie vragen zich af of er een verband is met de verlenging van de missie in Irak en Syrië. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt naar de luchtaanval. Staatssecretaris Snel van Financiën stuurt alsnog stukken naar de Tweede Kamer... waaruit zou blijken dat hij al wist dat er meer mensen gedupeerd zijn in de toeslagenaffaire. Snel schrijft dat hij de Kamer niet heeft misleid... Volgens hem heeft hij ieder al de Kamer geïnformeerd over het bestaan van die stukken. Hij wilde de rapporten pas sturen als het onderzoek was afgerond. Ieder meldde RTL Nieuws en Trouw dat snel bewust belangrijke informatie achterhoudt. De toeslagenaffaire draait om het onrechtmatig stopzetten van toeslagen voor kinderopvang. De man die vorig jaar op Oudejaarsdag op een station in Manchester drie mensen stak met een keukenmes... is veroordeeld tot levenslang. Het gaat volgens Britse media om een 26-jarige Nederlander van Somalische afkomst. Hij stak een man en een vrouw en verwonde bij zijn aanhouding een agent. In de Champions League hebben Valencia en Chelsea met 2-2 gelijk gespeeld. Daardoor hebben beide ploegen nu een punt meer dan Ajax in groep H. De Amsterdammers spelen op dit moment de uitwedstrijd tegen Lille. Het weer van tijd tot tijd regen en de temperatuur zakt naar een graad of 10...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 Daardoor hebben beide ploegen nu een punt meer dan Ajax in groep H. De Amsterdammers spelen op dit moment de uitwedstrijd tegen Liel. Het weer van tijd tot tijd regen en de temperatuur zakt naar een graad of 10. Ook morgen begint regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het noorden droog en ook wat koeler. In het zuiden blijft het tot in de avond grijs en regenachtig. Vanaf vrijdag overal droger en wat kouder. Dit was het NOS Journaal.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 Eerst checken, dan klikken. Kijk waar het moet letten op veiliginternetten.nl Maak het ze niet te makkelijk!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 Eerst checken, dan klikken. Kijk waar het moet letten op veiliginternetten.nl. Maak het ze niet te makkelijk. Je weet niet wat je hoort, zie je